Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les dat die toegeweid is aan Rosh Hashanah. O was ze. Navin Ma Shisha-eilnu. Shikatoof. Melach Israel. Owazeh en Darin. Navin Ma Shisha-eilnu. Zullen wij begrijpen? Wat hebben wij gevraagd? Wat wij gevraagd hebben? Aan het begin van het artikel. Shikatoof. Dat geschreven staat. Melach Israël, koning van Israël. Punt. We gieden omot Ha'olam Melach, Hassi Shalom, herinnert u nog? Zijn rhetorische vraag. En hebben de volken der wereld dan geen koning? God verhoede. Punt. Wat schuwahi? ki vader havoda. Hol Adam. Hoe olam male. kadosh. En het antwoord is. ki vader havoda. Dat op de weg van het geestelijke werk, koladam, hu olamale, elke mens, is, de, is een volle wereld, de volledige wereld, in zichzelf, kmoshe katuf, bazogra zoals geschreven staat, in de heilige zogger, punt, lachen, adam kalul, Min umot ha Umifhinat Israel Yisrael lahen darum demens kalul umot Aulam olam is uh, bestaat uit de volkeren der wier volkeren van de wereld. Omifgenaat Israël en van het aspect Israël. Dus die twee componenten heeft hij in zichzelf. Punt. Ken Yehia Pirush Melach Israël, Hu Vazman, Shaadam mekabel Al-Atsmu, Ma'jhu Shamaim, Wehu Kra Melach Israël, let op wat hij zegt, geweldig wat hij zegt. Ihm ken indien het zo is, dus dat de mens bestaat uit die twee componenten. Indien het zo is, je geef op Jeruzmelech Israël, dan zal de betekenis van koning van Israël zal zijn. Hoe dat is dan in de tijd wanneer de mens oplegt op zichzelf, of ontvangt over zichzelf, oplegt over zichzelf, maar goed, het koninkrijk van de hemel. Hoenikra, melag Israel, dan he. De welke dat heet Koning van Israël. Klomar Israël-Nikra, Yashar kel aynu Shahadam Omer. Shehu Melech Shelo Punt Klomar, dat wil zeggen tussen aanhalingstekens Israël, Nikra heet en dat is dan Israël dat delen we in twee lettergrepen Yeshar El dus direct rechtstreeks naar de, naar de Schepper Heino dat wil zeggen Shahdama Omer dat de mens zegt, Shahu Melech Shlo dat hij zijn koning is. Klomar. Shain Omer ma Shahkadosh Baru Shahu Melech Haolam, Mitsido Hainu vli Schahan Ibrahim me kablim, malchoto, mam, midatam. O, hier heb je een dat wil zeggen, schij omer dat hij zegt niet, maar schah Boru, hu, hu, melecholam, dat, dat, wat, datgene wat, de, het feit dat de schepper is, dat de heilige gezegend is hij, is koning van de wereld, Mitsido van zijn eigen part, van zijn eigen kant. Hainu, dat is dan van zijn eigen kant dat de, de, de heilige gezegend is hij, de koning over de wereld, dat is van zijn eigen kant van de kant van de, van de schepper. Hainu, dat wil zeggen. Wlie, Shahani Vraime kablee maak houto, alleen zonder dat de schepselen ontvangen zijn koninkrijk over hen bewust in bewust punt Ella, mel aanhalingstekens aanhaling aanhalingstekens melig Israël. Slighting, onhaling stekens. Nikra Masha had Dame Kabel Alatzmo Olma Hursha Mayemidatu. Mar, het begrip Koning van Israel heet of betekent Masha had Dame Kabel ol Olatzmo, het feit dat de mens ond oplegt op zichzelf, het Juk maar goed Shemaym, het Juk van het koning van het koninkrijk van, hem, van de hemel, middato bewust exp, eh, express zoals men dat zegt, opzettelijk. Maar één keer omhoog de mikra. Shuhu Molech Alehem Sheloh Midatam. In tegenstelling, maar ze in tegenstelling van het begrip, umodhaulam de volkeren van de wereld. Nikradat betekent, of heet betekent, Shuhu Molech Alehem Sheloh Midatam, dat hij maakt zichzelf tot uh, dat hij maakt zichzelf tot de koning over hen zonder hen goed bevinden zonder hen nee zonder hen nee als het ware Onbe, onbewust voor hen klomar sha Hu, Melech Aulam, אף על פי שאין הם יודעים כלל מעניין אמונה ועשם, ולא רצים אפילו לחשוב מעניין מלחות שמיים. כלומר, דת ולסכן, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם דת דהי is conning over the world. A <speaking> felpisha een hem <Hebrew> yodim ondanks het feit dat zij absoluut niet, niets weten, minyane <speaking> monavashem van de kwestie hellof in de schepper. <Hebrew> Veloro zima filoch shof minyan malchut shamayim, and ze wensen niet eens. En ze wensen zelfs niet te denken aan de kwestie van het koninkrijk van de hemel. De volgende linie. Ze nikra shashem hu melech al ha'umot ha'olam. Dat heet of betekent Shashem who Hu Melech that, that, that is Hepper, is Koning Ale Over the Falcon, of the world. Punt. Klomar She Hu Moleh Alayhem Ma She Hu Roce Vli Yadiyya Liediyatam She HaOse Klo maar, dat wil zeggen, Shehoe Molechalehim, dat hij maakt zichzelf tot koning over hen, en doet alles wat hij wenst, zonder hun weten, medeweten. Shehoe Hawasset, dat hij. De dader is. We dat hij doet en zal doen. Leholamasim al zijn daden. Punt. Lachen. Basman. Shekatuw. Melech. Shekatuw. Melech Hashem. Melech, sorry. Melech Yisrael. Akawana. I. Al-Eilu. Shekiblu Alehem, Ol Malhud, Shamaim Midatam Veritsonam Verit Basman Shekatuv Melah Israel. In the day when it has been Melah Israel, Koning van Israel, Akavanahi Ali Al Eilu. Dan slaat het op degene, Shakiblu Alehem Olmahut shamayim die legde op zich het koninkrijk van de hemelen op, uit hun eigen beweging, bewust, zo en door hun wens. Punt, Zenikra Melach Israël, dat heet koning van Israël. We zei hoe we Nifrain min adam, midato, we shalom midato. En dat is zoals geschreven staat in de De wezen hadden gezegd, when je min haar en men opeist van de mens midato, zij door zijn bewustzijn, mede, medeweten, medewetenschap, medeweten, we shalom midato en zonder zijn medeweten. Dus en zonder zijn bewustzijn. midato Pirusho bchinat melach israel door hen medeweten en mede mededoen bewust betekent aspect van koning van Israël. israel punt sholomidato heinu umodolam we huomen olechalehem, afalpische Adam en Lodat, afilodatit, mahaxava, al in janemuna, phenazo, shelladam, shelladam, nikret, umodhaulam, še vadam. Leet op je alis, hvaleh sa, en faulrich, en. Een geweldig artikel. Alles staat op een reetje. Punt. Uh, We shalomidato. En het begrip van niet door hun medeweten. Haïnu uh, dat wil zeggen. Hoe moet de volkeren der wereld? Hoe molle gelegen dat hij de schepper re, eh, eh, als koning eh, roept zich eh, is als, als koning, treedt als koning op over hen afval. Pieter had een lot dat, ondanks het feit dat de mens heeft er daar geen kennis van. Afilo La Tet Mahasava, dat weet nee, dat de mens niet weet, Afilo La Tet Mahasava, zelfs een gedachte erover te hebben, een gedachte te hebben al-injanimuna over de kwestie van geloof. Beginna zo, Shel Adam, dit aspect van de mens, Nikret heet tussen aanhalingstekens. Omod haulam, so no baulam. Ba'dam, sorry. De volkeren der wereld, die in de mens zijn. Kijk nou wat hij zegt. In de mens. Doet erin toe? Welke mens? Van welk geslacht? Van welke, uh, uh, van welke nationaliteit? Van welke toebehorigheid? Zie wat hij ons vertelt. Uwahamur je je hapirush. Koa marashem Israel. Shela elonashim. shekvar ki blu alehem olma barach. Omer wegoaloshem sevaot. Uwahamur je je En in datgene wat gezegd werd. Zal. De uitleg zijn van, dit citaat, wat we aan het begin van het artikel hadden. Kom, marashem, zo zei de schepper. Melech Israël, koning van Israël. Shele Nashim dat aan deze mensen, shekwar ki blu alehemol barach, die al ontvingen, die al legde op zich op het Juk van het koninkrijk van de gezegende. Omer, hij zegt uh, de rest van de citaat. Van We gaan loosen hem, en de schepper van de hemelscharen zal uh, hem בפריידן, פונט. כלומר, שהם מרגישים שהשם גאהל אותם מיית ומוד האולם, ששליטתם היא ובחינת מוחה וליבה. כלומר, דת ולזכן. Sche hem dat zij voelen. Sche aschem dat Hawaii bevrijdde hen. modolam van de volkeren der wereld. Tussen aanhalingstekens. Sche schlitatam dat hun macht is. Bifchenat mocha we uwe we in aspecten van Mocha, dus verstandelijke, we en het hart en hart en gevoel, mocha, ze haolam, she hou mot hou lam omrim, ma she ze Hij vertelt, hij verklaart ons verder mocha, dat de uitleg van het woord mocha, dus moch, dus hersenen, in een geestelijke betekenis natuurlijk. ze hao dat is wat de volkeren der wereld zeggen in de mens zelf, in één mens. Die zeggen, sharak masha dat, dat slechts dat slechts, datgene wat zijn verstand verplicht hem. Zij hoor hem met, dat is het, dat is de waarheid, punt. Maar ze inken kennen le hamille mala dat, in tegenstelling tot het geloven boven het verstand. Hem lon het nimmer le Zij geven geen toestemming aan de mens. Ze legt bij dat hij zou gaan op die weg. En nu zal ik, omdat jullie toch de tekst niet voor ogen hebben. Zal ik, en wij hebben ook geen uh, numeratie numera, uh, van de regels. Zal ik gewoon stukje bij, stukje bij stukje, jullie kunnen ook niet volgen. Ik bedoel, volgen Hebreeuws, omdat jullie het niet voor bij jezelf jezelf. Zal ik gewoon stukjes... Uh, lezen van, laten zeggen, de helft van punt tot komma etc. En dan vertalen. Zo direct. Och mochen, liba perusho, en zo ook het hart, liba, betekenis daarvan is. Schehem lo not nimla adam, laat zet me havaatzmi, dat zij staan de mens niet toe om van... Zijn eigen liefde uit te komen. Dus dat slaat op het hart. Op, op zijn wens om te ontvangen. Het hart slaat op de wens om te ontvangen. En het, en het verstand. Slaat op, de, op het verstand. Mogen om te gaan boven het verstand. Je kon. Correctie van het verstand is om te gaan, te gaan boven het verstand. Let op. We hebben dat al geleerd. Dat de correctie van het verstand is. Verstand is, wil graag alleen maar doen binnen het verstand. Dus de correctie van het, verstandelijke, van het verstand moet zijn om te leren te gaan boven het verstand. En de correctie van het hart is om de wens om voor zichzelf te ontvangen, om te turnen in de wens om te geven aan de schepper. Dat was even mijn toevoeging, toelichting. Elas hem omrim, maar dat zij zeggen, maashe halevro zeum argish, dus de hen, zij zeggen dat, de volkeren, volkeren van de wereld, over het hart, over het werk van het hart, Ma she ha vat et hard ook k venced and she ze hu lo to is, for ze che best best-will. Et ha sim asim ha hem not nim reshut la resh de uh, ze e Staan zij wel toe aan de mens om te doen. Zie dat? Punt. Dus die daden die uit, uh, uh, uitsproeien van, voortvloeien van, vanuit, vanuit, vanuit de eigen dan nou, zeggen ze nou dat is goed te doen. Dat laten ze hem toe, staan hem toe om die te doen. En in het verstand zeggen ze, ja, wat binnen het verstand is, dat mag je doen. Dan zijn de volkeren van de wereld in de mens. Dus het gedeelte wat eigenlijk van, wat onder de parsa, onder het midden van de mens is. Punt. Maar ze een ima la ba in tegenstelling tot wanneer, in tegenstelling tot indien de mens wenst om te werken omwille van het geven, hem om die bachol dan staan zij in alle kracht op hun stuk. We een adam la zet mislitatam. En de mens heeft geen kracht in zijn hand, of zijn geen kracht om eruit te komen van. Onder van hun macht. Punt. Elah Shembaat smo. Hugoel oto miyat Schlitatam, Maar de schepper zelf bevredigt hem van hun macht. We Melach Israel we golo. En dat is wat geschreven staat. Citaat. Melach Israel we golo. De koning van Israël en zijn bevrijder. Punt. Hein. Lahar ki bloo Alehem et Malchut Shamayim, dat wil zeggen, nadat zij ze, uh, legde op zichzelf het koninkrijk van de hemel, Shinikra Melach Israël, die, die koning Israel, van Israël heet, als hij uh, breakte ziet, dan bereikten zij, bereikten zij, Shehashem Hugalo, dat de schepper is, zijn bevrijder. Punt. Klomar, dat wil zeggen, Shehrakashem gaal, ga ga otam, miyat, schlitat, ara. Dat slechts. Alleen de Schepper bevrijde hen van de, van de macht van het kwaad. We hem baatsmam, lohja ja, en zij ze zelf hadden geen kracht ervoor. De volgende linie: We aldera ganal, yesh le Hashem en op de manier zoals boven gezegd werd dienen wij uit te leggen wat geschreven staat dat is een stuk van dat van die, van die citaat Hashem zevot de schepper van de hemel hemelscharen punt Hashem az morelanu Hashem dat zegt hij deze naam Morelanu leert ons, kmo shapireša Balasulam sulam, zoals baila verklaarde, shamar disej, tsevaot hem, sneimilim, dat het woord tsevaot wordt geschreven als tsadi bet, alef, vav, tav. Dat woord, dat zijn twee woorden. bestaat hij twee woorden? Tsa en V, Dus tsa die alef en wav bet alef. Hij verdeel die in twee woorden. C uvo. -wo", ja, als je dat verdeelt, dan is het se uwo. Dat betekent uh, ga, ga uit en Kom, dus vertrek ergens vandaan en kom ergens naartoe inhoudelijk. Punt. Shapiro sho, zava hemashem hem anshemilchama. En als je neemt dat woord zelf, dat leeg, le, leger scharen, heel goed, leger scharen heb je goed, hemelscharen zeggen we. Maar dat betekent ook legerscharen. Ook, het betekent ook gewoon leger. Tsawa is leger ook in de moderne taal. Van hybrid. Maar ook legerscharen is misschien wel mooi. In dit wat hij nu vertelt. Shapiro dat de betekenis daarvan is Tsawa. Dat is dus leger. Letterlijk. Zawah, Herman dat zijn de krijgers, strijders. Zotomer, dat wil zeggen. Eiloan anashim Sheolchim, Kol Yom Lehilachem, Im Jezer Hara, dat wil zeggen. Deze mensen, die elke dag, die. Elke dag gaan strijden met de slechte neiging. Hemnikraim tsawa, zij heeten tsawa, leegerschaar, leegerschaar. Punt. Lachen, daarom. Lachen, daarom. Lachen, nadat zij het aspect daarom. Lachen, verlossing waardig, waardig zijn bevonden. Aino dat wil zeggen. Lachar, chetivsu et ajeet ser hara, dat wil zeggen. Wanneer zij uh, ondermijnden onder, of onderdrukten de de slechte negen. We jadzeu, misli tathara, en kwamen uit Kwamen uit van de macht, nee, van de heerschappij van het kwaad. We hasseder havoda shelahem. Haar bederech al en de volgorde en de orde van hun geestelijke werk was op de, weg van, op de manier van opstegingen en afdalingen. Zijn ik raad ze wat dat heet ze wat meervoud van ze zoals in die uh, citaat. En dat heet ze wel ook, dus leger scharen. Ja, dit punt. Klamar, dat wil zeggen, pa'am yadzu mishlitatam, soms kwamen zij uit de macht van hen. We aghar kach, shuv, ba'u, tachatschlitatam, en daarna opnieuw kwamen zij onder hun macht. Shehashem, Shel Aliot Veiridot, Nikrat Sevaot. Dat de naam van opstekingen en afdalingen heet, tussen aanhalingstekens, Sevaot, legerscharen. De volgende alinea. Uwashaat HaVoda. En in de tijd van het werk. Shahadam Adam wanneer de van mens dient te zeggen. Im een mili. indien ik, ik niet voor myself ben, wie is dan voor mij? Dat zijn de woorden van Chritgilil. Uh, Hoewel asdan dan denken zij, bij in de toestand van het geestelijke werk, het dat, dat zij doen zelf opstekingen en afdalingen. Punt. Klomar. Dat wil zeggen, en dat zij uh, strijders zijn, letterlijk mensen van de oorlog. Dus strijders zijn. Haniqrat dat heet zawa Leger Gibore, uh, grote Helden. Maar ze enken, acharkach in tegenstelling tot daarna dus eerst wanneer zij dan overwinnen, dan zijn ze dat. Uh, wanneer zij dus onder, uh, uitkomen van de macht van hen, maar ze inken. Acharkah <speaking> in the Hesteling, Tot Darna Bazman Shinigalu in the day When Zay Alb, Wanner Zay befreit Zayn, Az hem Hesigu, Dan befatten Zay, who berekensay, Shashem The the howding of the Tetushtan that Hashem Tsevaot, the Scheper is, the Scheper van of legerscharen. Punt Klomar, dat wil zeggen, Kor Haile Viridot, alle opstegingen en afdalingen, Shah Yulahem, die zij hadden, Hashem Asaz, that the deed dat. Hij dat wel zeggen, afilo hij gamken gemaakt, maar zelfs de afdalingen kwamen allemaal ook de afdalingen kwamen van Hawaïa. Shé stam einhaadam ikabelali jodwiri dood kolkach harbeepaamim dat gewoonlijk de mens ontvangt niet. Opstekingen en afdalingen, sofele keer, punt, elashem, sivewotam, al et, kol, eilu, yitziot Maar dat hawaya veroorzaakte dat aan hen al deze uitkomingen. Uitkomingen vanuit de macht van de volken wereld, in de mens. She efshar shar le faresh yitzia hainu yitzia meegdusha. Kijk, die iets anders: dat men kan uitleggen het woord yitzia uitkomen. Hainu, dat wil zeggen, yitzia meegdusha. Uitkomen van het heilige. Punt. Ah, want het was. Tsewaot. Herinner je nog? Tsewaot. Dan heeft hij dat verdeeld, het woord. Legerschare. Hij heeft die verdeeld in. Tsa, u, u, we, wo. Dus dan het eerste onderdeel. Dat van het woord. Tsewaot, legerscharen. Het eerste element daarvan. Component van het woord. Dat zegt hij dan, dat is uitkomen van de ene en komen in de andere. Uitkomen van wat, zegt hij dat? Uitkomen, zegt hij, van, de, van het heilige. Punt, we wo? we wo, en komen, waar naartoe komen? Hij zegt, biatamlik dusha, komen in, komen naar het naar heilige. Zie je dat? Het woord zwaoot. Dus het woord heel leger scharen, als hij, wij hem ver, uh, verdelen zoals hij dat deed, tse o wo. Dus dan wordt het twee woorden, die bestaat, dat bestaat uit twee woorden, volgens Babylon Kom eruit en, ko, en ga eruit en kom binnen. Dan zegt hij dan, ga eruit. Dat is dan, ga uit, uitgaan van het heilige. En binnenkomen. In het Heilige. Dat zit dan in dat woord. Dat betekent dan uitgaan van het Heilige. Dus het betekent uh, opstegingen en afdalingen. Punt. Hakola sashem. Dat alles dat deed. De schepper deed dat. La'chenachar ha'giula, hagula. Hashem nikra. Hashem zewaot. Daarom. Na de bevrijding Hawaïa heet, ha Hawaïa woord, Hashem woord, Hashem van de legerscharen, de schepper van de legerscharen, punt. Oumihu, en wie is dat? Zegt hij zegt dat Melech Israel, Begualo, zoals daar geschreven stond, de koning van Israël en zijn bevreder, Aino kanal zoals dat wil zeggen, zoals boven gezegd. Ovaamur, jeschlefares, marserkatuw, en in datgene wat gezegd werd, dienen wij we uit te leggen wat geschreven staat. Citaat: "We alu Mosheim Bahar, Tsion, Lishpot edhar, Esav, eende citaat. En and de bevreders, nee, en de bevreders, beverlossers." stegen op op de berg Zion. Lespot het haar Esaf om de berg de berg van Esaf om uh, um, uh, rechtspraak te doen over de berg Esaf. Punt. Ze haar dat het woord haar, het woord berg, haar is berg in het Hebreeuws. Dat het woord berg, perusho hierhorim betekenis is da daarvan is, her, haar, haar, betekenis daarvan, herhorim, hierhorim, dus overpeinzingen, ook een beetje uh, twijfelachtige overpeinzingen. Shemachasavot, dat dat zijn gedachten. Die brengen tot het aspect Sion. Shehul, bilashon, yitziyat, yitziyat. Dat het komt van het woord yitziyat, uit, uitkomsten, uitgaan. We haar Sion, en de berg Sion, je hier zal betekenen, achir de overpensingen hebben achasavot en gedachten שמבiyim l'adam jeredot die brengen de mens tot afdalingen punt haino dat wil zeggen schemotzi atzmo door dusha wat betekent afdaling dat hij brengt zichzelf zichzelf uit buiten het heilige. Waar hier Hurim Ha'elu en deze overpeinzingen, jedgale acharkach, zullen vervolgens uh, onthuld worden, Shemehem, dat van hen, aluhamoshim, aluha van hen zullen de bevrijders opstegen. Lispot en haar Esaf om rechtspraak te spreken over de berg van Esaf. De volgende linie. Sommige dingen misschien lijken wel moeilijk, doet het er niet toe gewoon opnemen in zichzelf. Hinei, haar Esaf, Pirochaux. Amach Shavot, waar Zie hier het begrip. De berg van Esav betekent Amach Shavod waar Gedachten en overpeinzingen. Asha le Esav, harasha. Die betrekking hebben op de Esav, de boosdoener. Esav. lishpot hainu. Lekwosh, ulehachnia, etahirhorim, shel esavarasha, wat is het woord lishpot, rechtspraak spreken, hij zegt, hainudat, dat wil zeggen, lekwosh, te ondermenen, ulehachnia, en onderdrukken, hainhorim, de overpeinzingen, van esav, de boosdoener, punt. We hier hebben Rusch van Alu Mosheim en dan zal de uitleg zijn van, citaat van Alu Mosheim en de befreiders steken op. mihem mihem mee hem, schei Hosheim lich Wie zijn dat die befreed, die Hosheim, die Bevrijd worden. Uh, om door. Uh, de berg. van Essef. te ondermijnen. Zehu, haar zion, dat is de berg Zion. Heinu, Amach, Shawot, dat wil zeggen, gedachten. Shegarmulahem, de Zia dat wil zeggen gedachten die tot die die, die die veroorzaakten aan hen om uit te komen, uit te gaan van het heilige punt. We hebben, hem hem batesman, zijzelf hij nu dat wil zeggen de afdalingen. Azrou, Lehachnia, Edhar, SFD die hebben geholpen om de berg van Esaf te ondermijnen. En een beetje zo, so, hier was een beetje zo'n so beetje logica en dat en dat, een beetje doet er niet toe, dat weet ik niet begrepen. Dus uh, hij vergelijkt dan die opstegingen en afdalingen in geestelijke toestanden met die. Dus dan en zoals de berg Zion en de berg van en de berg van Esaf. Dat is het ding. Vezeik Moshe Gatuv Memaché Atsma Metaken Retya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 dan uit van het heilige, sidra achra, en viel in het territorium van, het, van de Sitra-Agra, van de slechte beginsel. Onreine kracht. Punt moyatsa rak tov en hieruit kwam alleen maar het goede. Hier kwam alleen maar het goede uitpunt. ze Zenikra, en zo ook, heet het, eveneens, heet het, Kamoshe zoals geschreven staat, citaat, Morit Shaul weaal, hij die naar de hel, als het ware, doet afdalen, en Halt weer omhoog. Inferno, naar in Inferno brengt en halt weer omhoog. Punt. Je <tut> <tut> misère, Adam, dat daardoor dat de mens, door het feit dat de mens ziet, dat hij slechter aan toe is dan alle de massa. Lachen, hoe ose maschia hoel, daarom doet hij wat hij kan. Wel, welo nach en hij komt niet tot rust, het gaat niet rusten, aad shihuro et tot dat hij zit. Sha shemot sio, OTO dat de schepper bringt hem uit en. Bevrijd hem, mislitat Esavarasha, van de macht van de essef de boosdoener. We zesje katuf, en dat is wat geschreven staat. Citaat, Walumosheim bar Sion, en de bevrijders stegen op naar de berg Sion. Verder. Lish, lishpot pot ed haar Esef om de berg. Van Essef om rechtspraak te, te doen aan de berg Essef. Einde citaat. We zesche en dat is wat geschreven staat. Citaat. Wahaita la shem hamlucha Einde citaat. En het werk was voor de schepper. Punt. Shemashma, dat het dat, dat betekent. Shedavka az, vaya vayetala shemluha. Dat juist dan was voor de schepper het werk. Punt. Hainu, dat wil zeggen, basmana geula, in de tijd van de bevrijding. Kemoshe katuf, zoals geschreven staat, citaat, melach israel ve koning van israel en zijn bevrijder. O, me lief niet, maar voordat, één has vishalom am lochal er is geen werk als het ware, het werk God uh, verhoede voor de schepper. Punt. Ella mi maar wie regeert in de wereld? We yesh le Faresh en we dienen uit te leggen. Ja doe, het is bekend. She le mal goed, yesh nam bet she mod. Hij gaat ons uitleggen dat. Sommige momentjes so, opeens worden een beetje verwarend. Doe het er niet toe. Ga boven al die verwaringen. Laat je leiden door hem. En alles komt goed. We yesh le Faresh en we dienen uit te leggen. Ja, dacht dat de Malchut bet Betshemot. Het is bekend dat de Malchut heeft twee namen, Alef. Dat zullen we ook leren in de leer zelf. Zion, Malchut heeft twee namen: Zion -twe en Bet Jerusalem. Jerusalem. Overderen gaan Eigenlijk Twee namen, zeg die Malchut heeft, maar, maar eigenlijk is het, Jerusalem is echt Malchut, maar Zion is het, als het ware, ware uh, Jezot van de Malchut. Maar, we zullen zien, kijk, wat hij ons vertelt. Wat er wordt daar en op de weg van het geestelijke werk, dienen we te zeggen, schad dat shetion dat het begrip sion nikra heet dat betekent bazmanse od eina eina mekola bevkinat atsma in dit tijd wanneer het nog niet de malchut nog niet ond hult is in eigen in haar eigen aspect punt she zeni kra malchut dat dat Shehie puni di die inwendig is. Punt Klomar, dat wil zeggen. She Nikar la ni dat zij nog niet kenbaar is, herkenbaar of kenbaar is voor de schepselen. She malhood hi ha soletit niet wat niet bekend is. Dat de Malchut uh, regeert heerst in de wereld. We één schum koachacher baolam en there is absoluut geen kracht in de wereld. Ela Hashem hu hamelach, maar Havaya is de koning. Of hina zo, Adain nelemet etzela nivraim. En dit aspect is nog uh, verborgen van de schepselenpunt. Of je nou zo malgoed niet zion. Oh, en dit aspect van de malgoed heet zion. Zoals ik jullie had verteld een beetje, uh, je soort van de malgoed. Dus dat is wel in de tweede bodem. Kanalen zoals boven gezegd werd. Shapiro show hoe dat de betekenis daarvan is. Aitsiot, Miyagdoucha, het uitkomen. Misschien is het niet zo wat hij bedoelt. Aitsiot, Miyagdoucha, is hier wat hij zegt. Uitgaan van het heilige. Dus Sion, wat noemde hij dit dan als het waar? Uitgaan. Dat is één aspect. Waadam Goshe van de mens meent, Shah Sitra Achra Sholet Az-Alaf, dus dat is een, dit, dit in de periode van, uh, van verborgenheid, van verhulling. Waadam Goshev en de mens denkt, Shah Sitra Achra Sholet Az-Alaf, en de mens denkt dat de Sitra Achra dan heerst over hem, We hoeven het aan, en dat is om de reden. She humargish dat hij dan voelt, Shah Elochum tzorig lerochanijud, dat hij heeft absoluut geen behoefte aan het geestelijke punt. Zotomere, dat wil zeggen. Shah Hemonab begat Luther Schem dat het geloof in de grootheid van de schepper, hij is. Behastara. Is in het verborgen, is in verhulling. Punt. Ulifamim, hoe vali deïtia miawoda, en soms gaat hij, komt hij uit van het geestelijke werk. Adke dermate, zo so sterk, she shogheg, she dat hij uh, überhaupt. Vergeet, zeyes no indiaanse levodata shem dat er bestaat zo'n kwestie als het werk voor de schepper, punt. Ze zee nikra dat dat heet, begrip, ze na valt mima tsawo dat hij valt van zijn toestand. Ze haya owed be Hitler woed dat hij gewerkt had met vurigheid. We En hij dacht, dat vanaf vandaag en verder, qua hoe Yesha Erba dat kolisch bekwiut, zou hij in het werk, in het heilige werk, permanent aanhoudend blijven. Doet er niet toe dat we paar dingen, sommige dingen dan die wat, wat minder helder zijn, en de andere zijn weer helder. ...zo so, gewoon doorgaan en stap voor stap zal het allemaal gaan meer en meer leven in ons, ons leven geven. En ons in overeenstemming brengen met de koning, met de onze koning. En de strekking natuurlijk van, de, van dit artikel is om van binnen, wanneer je dat hoort, toeteren toe wat, of je dat veel begrijpt of niet dat jij op dat moment, elk moment, vooral, vooral, wanneer je het niet begrijpt, dan zeg je, ik begrijp het niet, maar ik roep de schepper uit binnen mijzelf tot de enige koning over mij. Over koning, over Israël, boven, boven de Parsa, in elke toestand, het tienstverod hebben we dus. De boven de parsa is de koning van Israël en onder de parsa, koning van de volkeren van de wereld. Koning, koning, koning van die beide delen van de parsa. Boven de parsa zijn de opstijgingen, onder de parsa zijn afdalingen, boven de parsa zijn. Berg Sion onder de Parsa, berg van SF enzovoort enzovoort. En er bestaat nog één deel van dit artikel en wij gaan in Zratashem dit nog ook nog strak, straks nog uh, uh, opnemen. Maar nu eerst een kleine pauze lanceren en dan gaan we verder.